Bij het eiland Sint Maarten is een cruise met het schip Carnival Dream afgebroken na technische problemen. Door storingen in de generator viel de elektriciteit op het schip soms uit en was er af en toe geen water. Volgens de rederij is uit voorzorg besloten de cruise af te breken. De ruim 3600 passagiers worden teruggevlogen naar Florida. Op een ander schip van de maatschappij, de Carnival Triumph, was vorige maand na een brand geen stroom meer en werkten ook de wc's niet. Het duurde dagen voor het schip naar een haven was gesleept en de passagiers van boord konden. Rederij Carnival gaat nu al zijn 23 schepen inspecteren.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 En ik mag straks Nicoline Douwens-Isma wakker bellen... want die is heel druk met de World Sleep Day. Oftewel een, een hele dag rondom slapen en dromen. En Nicoline is droomcoach en weet alles van slapen en dromen. Dus mocht je nog een vraag hebben op dat gebied... bel dan nu naar 0800 1121 of stuur een mailtje naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl Twitteren kan ook tijdens dit programma. En er is een chat tijdens dit programma... en die is te vinden op nee, www en uh, links vind je dan een schermpje waar je twee keer de chat aan kunt klikken. Net uh, welk systeem bij jouw computer past. En dan zie ik je daar bij de chat wel verschijnen. De makkelijkste manier is te bellen naar 0800 1121. Zoveel vragen staan er niet meer open, dus mocht je een antwoord weten, laten we het even mooi afronden het komend uur. Uh, een vraag, wat verdient een pauze, oftewel een zittende pauze? Die vraag staat nog open, 0800 1121. En Ton die belde net, die wil heel graag weten wie ooit het eerste radioprogramma maakte. 0800 1121. Acht en over radio gesproken. Een van mijn persoonlijke favorieten natuurlijk. De Dolly Dots en Radio. radio van de Dolly Dots was dat naar aanleiding van de vraag van Ton. Wie maakte ooit het allereerste radioprogramma? En uh, Lambertus wil dus weten, wat verdient de paus? Ja. Dan heb ik ook nog een cryptogram. Uh, laat ik er maar meteen uh, met het laatste uur van Nachtzuster mee beginnen. Uh, de uh, opgave van vannacht luidt als volgt. Gebedshuis onder nul gebedshuis onder nul. En de oplossing moet bestaan uit negen letters. Je mag hem doorgeven. 0800 1121. Jessin. Hoi. Hallo, goeienacht. Hoe is het? Um, ja, ik, oh. denk normaal, normaal, ik denk normaal vallen mensen de met de deur in huis. Ik denk, ja, laat ik een keertje vragen hoe het gaat. Ja, ja ik denk, denk en... laten we het ja, vooral zo lang mogelijk rekken. Ja, nee, het gaat op zich oh, goed. Nee. Ik, ben een, <laughs> ik ben een beetje verkouden. Ah, dat is niet best. Nee, maar, maar ja, met jou, als dat het ergens is... met jou, jou is. half Nederlandse waarschijnlijk. Wat? Ik zeg met jou half Nederlandse Dat schijnlijk. is waar. Ik pas me een beetje aan bij de rest van de, van de inwoners. Mooi. Dat is waar. Ja. Mooi. Oké, okay. ik wil reageren op twee, op twee dingen. Ja. Uh, Eén daarvan is dat Simone van de wereld draait door. Ja. Want jij was uh, vrij snel overstag gegaan met, uh, met de uitleg van onze Indonesische vriendin. Of dat was ja. Die in ieder geval heeft gewoond. Maar het is echt de manier ook hoe, die, hoe het gezegd wordt. Het is gewoon van, uh, van, van Michael Jackson. Want het komt ook namelijk uh, regelmatig voor bij uh, South Park. Die hele uh, tweede oh. film waar uh, met 20 seconden wordt, uh, wordt gescholden. Maar het is echt iets van Michael Jackson. Ook de manier hoe het gezegd wordt. Het, ja, maar... Oh, wat grappig. Ja, wat dus grappig het is echt dat, avond... het, uh, dat het uh, ook weer in South Park voorkomt. En er zit er toch iemand bij de wereldrijd door heel erg goed op te letten. Wat er in leuke subculturen gebeurt. Nou ja, ik, ik denk dat mensen boven de, en dan wil ik niet discrimineren. Boven de 49 plus denk ik dat ze niet snel doorhebben dat de tafel vandaan komt. Nee. En alle jeugd, ja, kijk, het kijkt Comedy Central. En uh, ja, voor hen is wel bekend. Oh, oké. Okay. Dus ja, daar is het van. Althans laat ik het zo zeggen. Ik uh, ik, ik herken het gelijk daar Jij aan, dacht, dat de Jij dacht, hé, Ja, nou, duidelijk. Oké, okay, hartstikke goed. Ja. En had je nog wat, zei je? Ja, dat is het plastic gebeuren. Ja. Het is heel simpel. Hebben we hebben olie, we hebben ook plastic. Ik had uh, vroeger zo'n. Uh, uh, nou ja, Elke elk persoon heeft waarschijnlijk zijn, zijn top- uh, of zijn super-leraar. Uh, die hij nooit vergeet of die indruk op hem maakt. Nou, dat is bij mij mijn schrijfkunde-leraar. Hoe heette die? Uh, Veensla. Ik denk dat hij overleden is. Ach. Denk ik, want die was toen al uh, in de 60. Ja. Yeah. Ik ben nu 35. Ja. Yeah. Of hij moet nu 75 zijn, dat kan. Maar, um, uh, ja, die leren me toen uh, meerdere ezelsbruggetjes. En een daarvan was uh, hoe olie wordt gemaakt. En plastic wordt gemaakt van het residu. Dat is het laagste, van, uh, het laagste proces van, van olie. Het, het, het, het kraakproces waar uh, iemand het eerder op deze avond over had. Ja. Yeah. Kun je dat nog herinneren? Iemand yeah. had het over kraken. Ja, ik heb een slecht geheugen, ja, ja. maar ik weet de, de dingen die ja. tijdens de uitzending gebeuren, kan ik redelijk onthouden, ja. Oké. Ja. Oké. En het residu van olie, ja, daar wordt plastic van gemaakt. Polymeren. Dat zijn polymeren. Dat, daar wordt Wat sperren. was dat in het ezelsbruggetje? Um, ja, als je, dat, als je dat zou opschrijven, het, het heet... Het, heet, uh, het is de gabberneke gade. Ja, het lijkt op een... Uh, op een, op een scheldwoord maar het is het niet nee. schapenlijke garen en dan was het de, uh, de eerste twee letters elke keer ja. schapenlijke garen de, de eerste was gas benzine ja. kerosine nafta um, gasolie en uh, re residu het residu was dan wat overbleef de rest ja ja en wat ben je geworden ja. met al die handige ezelsbruggetjes Oh, manier manier, ik had echt gehoopt dat je deze vraag niet zou stellen, hè. Uh -oh. Maar goed, uh, gegeen ik eerlijk ben, ga ik het je gewoon vertellen. Ik ben, ik ben een nachtroer hier. Ik, uh, Dus ja, ik, uh, ik heb er niets van geschopt. Ik heb, er niet veel geschopt. Nee, ik, heb, ik heb een scheikundeopleiding gedaan. <laughs> ja. En, en uh, nou, er is heel veel gebeurd, om kort samen te vatten. Ik vind het nog steeds leuk, maar uh, dit is ook leuk. En dit is, uh, ik verdien hier heel goed mee, laat ik het zo zeggen. Als het uh. maakt, haalt me gelukkig. Maar dan is, het, dan, dan is er toch niks aan de hand? Ja, nou ja, het is niet. Ik wil niet denigrerend uh, overkomen. Wat betreft de, de koeriers, maar... Andere koeriers, behalve ik, jij. Ik, ik had dit. Inderdaad, ik had hier niet voor naar school hoeven te gaan, laat ik het zo even zeggen. Dus uh, als ah, ik daar niet was, dan had ik gewoon. Nee, ja, dat geloof nee. ik niet. Nee, maar I alles wat je. Je rijden. Ja, dat is misschien wel waar. Nou ja, dat is ook niet helemaal waar. Maar, maar het is, alles wat je, wat je leert, dat neem je toch weer mee. En je, weet nooit, je bent pas 35, je weet nooit wat er allemaal nog komt. Nou, maar ik, ik schaam me ook niet hoor. Ik wil, nee. eh, zolang ik werk, ik werk en ik... ik uh, nee, absoluut niet. Want ik ben wel eigen ondernemer hoor. Het is niet zo dat ik uh, ilan... dus, dus, ik, mag niet, ik mag niet klagen, ik mag absoluut niet klagen. Maar, nee. maar, uh, maar ja, nee, dat, uh, dat was het eigenlijk. Nou, Volgens... dankjewel. Graag gedaan. En Shaman? Okay. Shaman inderdaad. <laughs> Dankjewel. Ja, ja. Hoi. Oké, okay, fijne <laughs> Doeg. avond. Doeg. Timo, goeiedag. Ja, daar ga ik zitten met Timo. Hi, Timo. Hey. Oh, ja, ik Hoi. Ik zit net te luisteren terwijl ik aan de telefoon hang. Ja. En ik hoorde Shaman ook van het uh, bed van Michael Jackson. Ja. En ik dacht altijd, tenminste had ik vroeger geleerd, dat het Common een afkorting van Kaman was. Ja, volgens mij is het een soort verbastering van common. Ja. Ja. Maar goed, dat terzijde. Uh, en, en terwijl ik dat te luisteren moest ik ook horen van het eerste radioprogramma. Ja. En ik hoor altijd kwart over zes op zondag de VPRO met Studio Itzeda. Ja. En, en die wordt ja. altijd genoemd als van een van de ja. radiopioniers van Nederland. Ja. Oké, okay, nou ja. In ieder geval dus zo zo ja. ja. En dan nog plastic. Die vraag kwam ook weer wel op toen ik het vorige bedden hoorde. Ja. Ik dacht ook dat de vraag was van als ik de aardolie op is, hoe maken we dan nog plastic? ja. Maar het schijnt ook van planten gemaakt te kunnen worden. Zijn ze al mee bezig om bioplastic te maken? Dus gewoon hm. rechtstreeks vanuit planten zonder dat uh, het proces dat het eerst uithouding moet worden. Misschien moeten ze uitvinden dat je plastic kunt printen. Ja, dat zullen ze toch wel doen met 3D printers. Ja, maar dat je dan weer plastic kunt printen. Nou, die plastic is echt helemaal niet goed, want het wordt hele kleine bolletjes... en het komt helemaal in het metabolisme van dieren en mensen terug. Ah, ja, dat is ook waar. Het duurt heel lang voordat het allemaal weer afgebroken is. Nou, het, het wordt niet afgebroken, het wordt alleen maar kleiner... totdat uh, losse moleculen over zijn en dat komt dan in, in het milieu terug. Maar goed, dat, dat terzijde. En bovendien zijn biochemicus ooit eens een keer bij uh, Sarada Groenart bij het programma Lust op BNN, was vroeger... Ja dat als hij een keuze mag maken dat hij plastic flessen met plantaardige vloeibare olie... dat hij dat uit de supermarkt zou laten verwijderen... omdat die weekmakers die in plastic zitten, dat die in de olie trekken... en dat dat hormonaal nogal wat gevolgen heeft bij de mensen. Echt waar? Ja, want je zou zeggen dat het... Uh zeg maar frisdranken waren, wat hij zou zeggen. Maar hij was echt met stomheid geslagen. Dat dat, wat biochemisch gezien... Zeg maar, echt het slechte product uit de supermarkt was. En dat het er gewoon nog, dat het nog vrij verkrijgbaar was. Ja, dat zei je ook. Hij ja. zei, als, mensen, als mensen massaal dat niet meer zouden kopen... zou het binnen een week uit de supermarkt verdwenen zijn. Mm. Maar goed, daar belde ik allemaal niet voor. Ik ben oh. altijd lang van stof. Ja, dat is me nog nooit ik, opgevallen, Timo. Ja, en ik, ik kreeg <laughs> ook mensen die daarover gaan klagen. en Die gaan dan ineens de telefoon op. op andere mensen daarover. die gaan mij bellen om te zeggen... Ja. Nee, maar dat geeft allemaal niks. Ja, ik vind het echt heel erg. Waarom? Nou, omdat ik van de vorige keer, ik durfde bijna niet eens meer te bellen. Want ik, ja, ik denk, ik ben eigenlijk gek ook, maar ik durfde bijna niet eens meer te bellen. Omdat ik het gevoel had dat de vorige aflevering, dat je echt, ja, een soort van je gevoel beschadigd was. Van, van, je ja, hebt altijd zo'n goed gevoel van hoe je mensen te woord staat en wie ja. je te woord staat en hoe. Ja. En ik denk, als dat nou beschadigd wordt, dan gaat het helemaal kapot. Maar hoe zou dat beschadigd kunnen worden dan? Redelijk slijt ja, vast hoor. Door, ja, nou ja, je bent al wat ouder natuurlijk. Dankjewel, <laughs> <Dat, dat, dat, laughs> Timo. Ja, da, ja dat, dat bedoel ik niet negatief, <laughs> maar ik bedoel, je bent al uitgehard, zeg maar. <laughs> nou ja, goed. Daar ben ik helemaal niet voor. <laughs> <laughs> het is voor het eerst dat iemand tegen me zegt dat ik al uitgehard ben. Maar, ja, ja. maar Timo. Ja. Even tussen jou en mij, hè? Als, ja. als, als iedereen even de andere kant op wil luisteren. Ik heb echt mailtjes gekregen dat jij gewoon altijd moet blijven. Ja, maar dat is, dat is heel verwisselend, want de ja. ene vindt het helemaal niks... en de ander vindt het wel wat. En ik wil helemaal geen ruzie tussen mensen, dat heb ik thuis al. Nee, maar... Echt waar? Nee, maar... Als, als je nou, stel dat je niet meer zou bellen... Ja. Stel... Dan zou je zeg maar, de uh, mensen die het negatief benaderen tevreden stellen. Terwijl als je gewoon wel belt, dan stel je de mensen die het positief benaderen tevreden. Dus wie willen we tevreden stellen? Ja, maar dat is ook niet goed. Want, want als ik zeg maar, complimentjes krijg, dat zei iemand laatst ook van... iedereen wil toch complimentjes hebben, maar dat is helemaal niet zo. Oh. Want daar word je overmoedig van. van. Nou, die, tegen die onder... tijd dat jij overmoedig wordt, dan waarschuw ik je wel even. Oké, okay, dan is het maar waar belde maar, je dus, eigenlijk over, Timo? Ja, voor die uh, bron van de agressie van de jeugd. Want er werden een aantal werden op losgelaten. Van ja, Frans en weet ik wat allemaal. Ja. En ik dacht juist van. Wat had ik, laatst had ik wat verzonnen. Naar aanleiding van die documentaire van uh, Holland Dog Radio. Ja. Van afgelopen zondag. NTR-VPRO, geloof ik, Vincent Bijlo. Die had een documentaire over de jongensdip. En daarna ging het over welke goede, wie de goede leraren waren. Bij het programma Maandag op. De nacht op één, of dit is de nacht, heet dat. En toen dacht ik van, nou eigenlijk is het wel best wel logisch, want jongens krijgen gewoon in de, na de puberteit ze te maken met testosteron. Ja. En alle gedrag, zeg maar, is alle gedrag wat ze aangeleerd hebben tot dan toe, dat is afgesteld op de hormoonhuishouding die ze hadden als kind op de omgeving, zeg maar, dat was erop afgestemd. Dus het gedrag en de omgeving, de sfeer of de, de, de blikken die ze kregen, daar waren ze op ingesteld. En ineens ja. kregen ze een hele dosis testosteron in hun lichaam. Dus dan krijg je als het ware een soort van... bovenop wat de omgeving je al aanreikt... en wat je gewend bent te doen... krijg je ineens een enorme dosis energie. Ja. En die energie moet er op de een of andere manier uit dan. Maar als je dat gewoon... dat kan dan door denken of te handelen. En denken, daar heb je gewoon tijd voor nodig... om strategieën te bedenken... hoe je die energie op een nuttige manier kwijt kan... door te werken of uh, door even je af te zonden... of te gaan sporten of wat dan ook. Maar zolang je die strategie nog niet hebt bedacht moet je dan zeg maar gaan handelen. En dat wordt wild. Ja. En, en, en als je dan om je heen ook wilde jongens ziet... dan word je daar nog wilder van. En zo escaleert het eigenlijk zeg maar naar beneden. Ja. Totdat je wat wijzer wordt. Ik begrijp ik gewoon wat je bedoelt. Ik denk eigenlijk dat jongens gewoon... permanent ongesteld zijn. Zo moet je het <lacht> zien. Totdat, ja zien. Ik dacht, ik dacht... jij bent al uitgehard... dat dat de quote van de uitzending werd. Maar ik geloof dat dit nu de quote van de uitzending wordt. Ja, Jongen, begrijpen ze misschien ook beter. Dat jongens permanent ongesteld zijn, ja. Ja, maar, maar jij zegt het nu, en het is wel grappig, want degene die de vraag eigenlijk oorspronkelijk, uh, oorspronkelijk stelde, die, uh, die had het over jongeren. Maar jij maakt daar jongens van, en eigenlijk klopt ja, dat nee. wel, want ik zag meisjes. maar heel weinig meisjes met... Die ja, uh, met... hebben daar geen last van, die, die gaan gewoon op in de sfeer, als het ware. En als het ze niet bevalt, dan kunnen ze eruit, maar jongens... Ja, die bijten zich erin vast op de een of andere manier, heb ik het idee. Ja. Alhoewel meisjes tegenwoordig ook wel testosteronmeisjes hebt. Vind een ik. beetje wel, hè? Ja, ja, en ook testosterondames, wat oudere dames vaak. Die al uitgehard zijn. Ja, maar het lijkt alsof sommigen die, die overleven de overgang, lijkt het wel heel slecht. <laughs> Timo, niet, we gaan dat? nu afronden. Ja, is goed. <laughs> Dankjewel, hè. Okay. Tot de volgende keer. Jus, Hoi. Dat is ook een mooie met Timo. Als je zegt, we gaan afronden, zegt hij ook altijd. Ja! Dan hangt hij ook meteen op, dan valt er niks meer aan, uh, aan uh, te redden. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. nacht Astrid. Hallo. Hallo, hoi. Hi. Ik heb een uh, antwoord op, op de loon van, van de paus. Ja, het salaris of de loon van de paus, ja. vertel. In principe, hij is een heilige, dus hij krijgt geen loon. Nee. Hij leeft tot de kosten van de kerk. Ja, hè? hij krijgt gewoon een soort nou ja, een toelage, niet eens, maar gewoon kost en inwoning eigenlijk. Ja, de ja. kerk betaalt gewoon alles uh, wat hij doet. Dus hij mag officieel uh, geen uh, geld aannemen. Nee. nee, want inderdaad was er even uh, verwarring, omdat we het hadden over een bedrag van uh, 2500 euro. Maar dat was inderdaad de paus die terugtrad, ja. Die krijgt een bijdrage. Ja, die kan bijdragen krijgen, maar de post die mag geen geld aanleken nee. voor wat je doet. Dat dus ja, zijn ook gewoon uh... kosten van de kerk. Hij heeft toch geen tijd om het uit te geven. Nee, daarom. Ja. <laughs> Dankjewel, Aboes. Graag gedaan. Doeg. Doei, doei. Uh, 0800-121-Sjoerd, ga maar. Goedemorgen, simmer Sjoerd. Hallo, goedemorgen. Allereerst even, ik wil ook dat Timo blijft bellen, hoor. Oh, kijk, dat vind ik dan zo fijn om even te horen. Of eigenlijk denk ik dat ik vind het fijn, dat het lijkt mij fijn voor Timo. Maar ja, Timo gaat toch weer relativeren en zegt van ja, dat kan Sjoerd wel zeggen. Maar er is vast ook wel iemand die dat niet vindt. Ja, ik denk dat er meer mensen zo over denken. Dat maar. denk ik ook. Timo is, uh, is welkom. Ja, Sjoerd. Maar waar belt hij over? Ik weet de crypto. Echt waar? ja. Het is ongelooflijk, want hij is heel ingewikkeld. Uh, gebedshuis onder nul. Ja, Kerkvorst. Nou, hoe kom je daar nou bij, Sjoerd? Ja, Gebedshuis het is zo moeilijk en uh, onder nul, het is uh, min vijf waar ik nu reed. Ja. Dus, uh, ja. nou, Forst. Nou, Kerkvorst. Ja. Eigenlijk is het uh, zo eenvoudig. Hé, hey, en, um, uh, want jij rijdt nu, zei je? Ja, ik, uh, ik ben weer op weg naar Hengel. Ik ben die chauffeur van die rectros. Oh ja, die kun je. Ik dacht dat, de naam komt me bekend voor, maar jij was het, jij was het inderdaad met die storing, die, de spookstoring in je auto. Ja ja, parametreer ik. Ja, heel af en toe, als ik slecht geslaagd heb, dan drom ik er nog wel eens over. Ja. Over die spookstoring? Maar heb je hem nooit meer de spookstoring? Nou, ja, in mijn auto niet. en Mijn collega die met die andere auto rijdt ook niet, dus ik denk dat er iets echt is. Het zal weer mijn, mijn, mijn, uh, mijn karma zijn waarom ik elke keer pech heb met, met die Nee, dat, is, dat heb ik je uitgelegd, weken geleden al. Dat klopt, dat klopt. Je kunt het niet terugvinden, dat weet ik. Nee, het is, daarom heet het een spookstoring. Ja, ja, ja heel goed, heel goed. Oké. Okay. Um, uh, kerk, kerkvorst was natuurlijk goed, maar wat ik wilde vragen was, want je zat in de auto, kun je even kijken hoeveel graden het is of geef je auto dat niet aan? Ja, ja, min, uh, nu, nu is het min 6. Net als het min 5, nu is het min 6. Min 6? Ja, uh, min 6. Ik rijd bij Deventer. Min 6. Het is gewoon midden in de winter, short. Ja, uh, vorige week was het zo lekker weer. Ja, en nu is het gewoon opeens winter. Nou ja, dan, dan, dan uh, kan ik je een beetje warmte toesturen in de vorm van een cadeautje... omdat je de crypto hebt opgelost. nou hartstikke mooi. Dank je wel. Rij je voorzichtig? Ja, ja, ik moet nog een uh, half uurtje. Dan ben ik er. Uh, dus, uh... Goeie reis. Dankjewel. Doeg. Doeg. 0800-121-6. Is koud. Yo, VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Floor like a hawk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 Off point point. Quick to the point, to the point, no faking. Baking. Cooking them seeds like a pound of bacon. bacon. Burning them, if you ain't quick and nimble. I go crazy when I hear a Simple. cymbal and a high.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 Yo, I'll solve it, check out the hook while DJ revolves it Ice, ice, Yo, man, let's get out of here Word to your mother Ice Ice, ice baby. Heh, ja, dat hoort een beetje bij als het minstens is, vind ik dan. Ina van der Meulen. Goedemiddag. Van, de van der Molen. Van der Molen. Ah ja, het is hetzelfde hoor. In welke provincie je zit. Nou. De ene, de ene zegt Meulen, dat is naar het zuiden toe. Dan zeg je Meulen. Nou, ik zou het echt heel raar vinden als jij zeg maar naar het zuiden gaat en zegt, nou, vanaf vandaag heet ik Van der Meulen. Nee. Nee, nou Zo ja, raar. dat was vanaf met wie je praat. Oh ja. Ja. Ja. Als, als die meulen zegt, dan zeg je meulen terug. Nou ja, maar als jij tegen mij zegt, dag Astrid de Jeung, dan zeg ik niet dat ik Astrid de Jeung heet, hoor. Nee, jij heet Astrid de Jong? Ja. Leuk. Nou. Nou, dat weet ik dan ook weer. Ja. Nou, niet Astrid de Jong. Nee. Nee. Nee. Je, je vader was jong toen, toen hij jou maakte. Nou, niet echt, hoor. Nee? Oh, wat leuk. Nee. Wat nee. Leuk. leuk. Dus ik ben de nakomer. Ja. Oh, wat enig. Ja, nou. nou nee. ik ben de oudste van negen. Allemaal stief en weet dat is ik veel wat. Ook leuk. Ja, ook leuk. Ja. Uh, maar ze waren er niet blij mee. Ik heb nog één lievelingsbroer. Oh, en de rest? Echt, uh... een, echt uh, dat uh, van mijn tweede moeder. Oh ja. Begrijp je wel? Ja, natuurlijk. Ja, het de, de, met die ja. dood, dat heeft met de oorlog te maken. Oh. Dus als, als, als ik strepen op een uh, uh, uh, wereldkaart zie, dan denk ik dat zijn grenzen die bestaan helemaal niet. Nee, die zijn er opgezet. Ja. Nou, ik wou jou bedanken en vooral die mevrouw van die wasmachine. Ja. Want dat heb ik meteen gedaan. Ik heb dus meteen die even alles eruit, uitgezet, die stekker eruit gehaald. Ja. Nou, anders had jij morgen de bijkeuken onder water gehad. Ja, nee, ik, ik heb namelijk daar bakjes staan die onder de lekken ja. zitten. Maar dan heb ik dus nu minder lekken. Nou, dat is, dat is één. Ja. Dan hebben we synthese. Ja. Met die olies en alles. Dat ja. komt van synthese, dat komt van bij elkaar doen. Ja. Dat is Grieks. Oh. Dat is oud-Grieks. ja. Dus uh, synthetische olie, dat is uh, ja, olie die bij elkaar is gedaan. Ja. Begrijp je? Ik uh, heb het helemaal door. Ja. Goed, nou, ja. dan heb ik nog die groen en geel. Ja. Hebben jullie nou niet eens uit je ogen gekeken? Hoe ziet iemand eruit die vreselijk boos is? Nou, de, ik, uh, ik kijk hier wel eens rond op de redactie, maar er is nooit iemand groen of geel, hoor. Nee, omdat het bij jullie gezellig is. Oh ja, dat zal het zijn. Ja, ja. ik bedoel, iedereen kent elkaar en oh. uh, iedereen zegt ben jij ziek? Je ziet groen en geel. Ja. Dat is het gewoon. Je kan groen en geel zien omdat ja. je ziek bent. Ja. Je kan geel zien omdat je kanker hebt. Um, ja. Ja. Die zien, die, die, die chemo chemotherapie maakt mensen geel. En dan hebben ze pruiken op. Maar wat is dan de stap naar, uh, naar uh, ergeren? Groen en geel zien. Oh, oh ja. Is zich ergeren. Oh. Verder nog iets, Ina? Nee, verder heb ik niks. <laughs> nou, dankjewel. En ik vind dit natuurlijk het leukste programma dat er is. Oh, We natuurlijk die meneer die... Uh, met een oe naam, die uh, mijn jeugd helemaal uh, op, de, op de radio doet. Ja, dan uh, begint het rok en rollen pas. Ina? Uh, Ina? Ja. ja. Um, nee, want voordat er de, als het moment straks komt dat we er helemaal geen touw meer aan vast kunnen knopen... dat zullen we nu afronden? Hebben, heb ik een touw waar je niet aan vast kan knopen? Wel trust. Nee, Ina. Nee, je hangt jezelf niet op, hoor. Dag. dag. Ik hang op. Ja, dag. John. Ja, goedemorgen ja. Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het Zeg een dus. uurtje geleden. Een ja. uurtje geleden. Precies een was uur. Ik Van huis naar de zaak om, uh, in mijn luxe wagentje. En dan ja. hoorde ik over de plastics. Ja. Ja, nou, ja. plastics, dat wordt uit aardolie gemaakt. Ja. En nou, laat ik van de week een stukje in de AD. Dat van plastic kan je wel weer degelijk aardolie maken. Oh. Er schijnt zelfs een uh, proefvlucht geweest te zijn in het vliegtuig... dat ze weer van plastic aardolie gemaakt hebben en dat ze daar weer mee kunnen vliegen. Dat zou toch mooi zijn, dat je een soort, um, dat je, dat je, je statiegeldflessen zo in het vliegtuig gooit? Ja. En dat je dan ja. korting krijgt op je, op je uh, vliegticket? Ja, dat zou niet verkeerd zijn. Dat hè? is nog eens een idee. Ja. Ja. Nee, nee ja. maar er schijnt een proces te zijn dat ze de aardolie uh, weer verhitten zonder zuurstof. Oh. En dan uh, hoe het proces, proces precies in zijn werk gaat, dat weet ik niet precies natuurlijk. Uh, daar heb ik het niet uh, goed genoeg voor uh, bestudeerd, maar uh, ik heb dat wel degelijk van de week in het AD gelezen dat de mogelijkheid er is om van plastic weer olie te maken, brandstof. Heerlijk hè, dat het toch allemaal kan? Ja, ja, lekker hè. Ja, nee, dat <laughs> vinden we er fijn. Ja, zo okay, blijven okay. ontwikkelen. Nou, hartstikke goed dat je even belde, John. Ja, ik denk ik ga het nog even aanvullen. En ik was even een half uurtje, had ik niet geluisterd, omdat ik de voorbereiding moest maken voor mijn rit, zeg maar. En natuurlijk even ja. een bakje koffie pakken, ja. voordat ik ga rijden. Ja. En uh, ik denk, nou eens even kijken of het antwoord al gekomen is, maar het blijkt dus van niet. Nee, nou ja, dat heb je goed geregeld. Kunnen we nog, eventjes, uh, kunnen we nog even raad wat die spelen of ben je niet uh, met een lading aan het rijden? Ja, ja, ja, ja, ik ben wel met een lading aan het rijden, inderdaad. En ben je net geladen? Uh, die wagen is vannacht door uh, mijn collega's verladen. Oh. Ja, ja. Nou, dus zullen we even raad wat die rijdt doen? Ja, ja, je mag het doen. Zeg okay. het maar. Mag je, je alleen je? ja en nee zeggen? Ja, oké. Okay. Is het hout? Nee. Oh. Uh, zijn het kippen? Nee hoor. Oh. Kun je het eten? Ja. Oh. Is het van plastic? Eh, uh, nee. Dat was een grapje. Um, eet jij het zelf wel eens? Ik eet het zelf ook wel, eens. Ja, ja. Oh, is het brood? Nee. Oh, is het fruit? Het is heel gevarieerd. Het is geen fruit, maar het is heel gevarieerd. Allerlei dingen die je kunt eten en ah, de je... stoffen waar je ook eten van kunt maken. Dus jij rijdt eigenlijk gewoon met uh, voedsel nu? Met een, uh, een uh, samenstelling van voedsel, waarschijnlijk dan voor de supermarkt? Ja, indirect uh, breng ik het naar de supermarkt. Niet rechtstreeks, oh. maar naar de DC. Levensmiddelen dus. Ja, er zitten levensmiddelen in, chocolade en uh, ja, van alles en nog wat, frituurvetten en noem maar op. Zullen we het gewoon goed rekenen? Dat schiet lekker op. Oh, nou, uh, ja, reken maar goed. Ja, toch? Ja hoor, ja, helemaal ja. goed. Oké, okay. dankjewel hè. Oké okay, ja, Frit. Goeie Mooi Rit. om te horen elke, elke vrijdag, dankjewel. <laughs> Joe, hoi. hoi. Meneer Van Noorden. Ja, goeiedag met, uh, met Wil. Dag, Wil Ik Van Noorden. Ik heb een opmerking over de groen en geel ergeren. Ah. En dat gaat om een anekdote die waar mijn zoon vijf jaar geleden met thuis kwam. Ja. En hij werkte bij, <coughs> toen die tijd bij de KPN. En ik ook, daarvoor. En hij zei, uh, als mensen zich beginnen te ergeren aan de KPN... dan zeiden wij van, men ergert zich groen en geel. Ja. Dat, dacht ik. ja. dat zijn de kleuren van de KPN. Hij <laughs> van de, de PDV. En misschien is het wel zo dat honderd jaar geleden... de logo van de KPN groen en geel was. Dat we toen vroeger de telefonie had. En eigenlijk, zich, als er een storing was zoals jullie ook wel vaker hebben, dat je dan zegt, mijn ergens is groen en geel. Ik vind, we, het, waarschijnlijk is het niet waar, maar ik vind hem zo mooi dat we hem gewoon behouden als de correcte uh, antwoord. Ik vond hem ook zo mooi toen thuis want ik denk, ik heb er een noods over na, maar ik vond hem zo leuk. Ik denk, ik moet jou bellen, want ik ben eigenlijk sinds kort een luisteraar van jouw zender. Ja. En eigenlijk, ja, dat komt omdat ik om zes uur, nou, uur in bed uitgaan. dan luister ik vaak even naar het journaal, Het naar is voor. vijf over half zes hè? Ja goed, maar ja. Nee, ik denk ik waarschuw je even nee, voor nee. het geval je nog op winterzomertijd <laughs> zit. Maar dat klopt, maar het ja. punt is, ik ruik dus een slaap naar jouw uitzending. Want Aha. ik ga ervoor al liggen luisteren en nu is het vijf uur. En denk ik, nee toch, kom jongens, ga nou eens slapen. Wordt steeds iets vroeger. mijn dagzuster is zo leuk om te luisteren. Dus. Ja. En krijg ik groen en geel, hoor. En ik denk, ik moet je bellen. Ik vind hem uh, zo leuk. Ja, ik vind hem ook. Ik vind hem heel mooi. Ja. ja. Dankjewel daarvoor. Alsjeblieft. Dag. dag, welterusten. Oh nee, een goede dag, want je moet nu natuurlijk door. Ik uh, kreeg een tweet, even kijken hoor, of ik hem terugvind, van uh, John Koenraads. Die, uh, die schreef dat, uh, dat zijn vriendin is overleden, zijn beste vriendin. En die zou heel graag um, uh, in ter nagedachtenis van haar het, uh, het nummer dromen van niet uit het raam willen horen. Nou ja, En als ik hier toch zit en ik kan iemand dat plezier doen, dan doen we dat gewoon. Mag ik vanavond in je dromen? Dan kan ik bij je blijven slapen. En als je wakker wordt, dan ben ik weg. Mag ik vanavond in je dromen zijn? We hadden zoveel samen. En ik zou zo graag nog één keer Ik zou gewoon zo graag nog één keer Maar dat kan natuurlijk niet Mag ik een deel van jou zijn? Zonder zelf iets te verliezen Dan hoef ik jou niet zo te missen Want het verlangen doet zo'n pijn Mag ik vandaag in jouw gedachten Dan speel ik door je hoofd En kan ik in je fantasie het verlangen wat verzacht. We hadden zoveel samen. En ik zou zo graag nog een. Ik weet dat je van me droomt vannacht, dan droom ik daar weer van. We hadden zoveel samen, en ik zou zo graag nog een keer. Ik zou toch graag nog Zo'n lief liedje van Peter, Figo en Joep. Oftewel Niet uit het raam, oftewel Nur. En het liedje heet Dromen. 0800 1121 is het nummer dat je nog kunt bellen... als je nog iets toe wil voegen op de antwoorden op een van de vragen. En uh, ja, dat is wel toevallig, want ik kreeg een mailtje van uh, Nicolien douwers isema de droomcoach die regelmatig hier te gast is geweest. En uh, zij weet alles van dromen en van slapen. En zij waarschuwde mij even dat de World Sleep Day weer begonnen is. Nicolien, hele goede morgen. Hé, hey, goedemorgen. Hij is nu officieel begonnen. Dus ja, als... dat kun je wel zeggen. Het is inmiddels tien over half zes. Het is gewoon vrijdag inmiddels en het is dus Wereldslaapdag. Uh, wat doe jij vandaag, Nicolien? Uh, nou, dadelijk eerst slapen. Ach. Uh, ik <laughs> ik ben <heb> helemaal vol <laughs> van slapen. Ik heb net weer uh, een blog zitten schrijven uh, over hoe slaap je productiviteit drastisch omhoog gooit. Kijk. Dus uh, als je denkt, nou, ik moet zoveel van doen vandaag. Eerst even slapen en daarna de slag gaan. En hoe lang moet je dan slapen om uh, productief te kunnen zijn? Nou, het is interessant. Uh, mensen in een laboratorium die maken nachten van 8, 9 uur of zo. Maar ja, normaal haal je dat natuurlijk nooit nee. als je de wekker gaat en je kinderen moet hebben. Ja. En blijkt dus dat als mensen slaaptekort in gaan halen met even dutje overdag of zo, dat dan die productiviteit toch net zo hoog komt als dat je idealiter 8 uur gaat slapen. Oh. Want ja, wie gaat er nou Heel vroeg naar wet nog tegenwoordig. En wie wordt er nog zonder wekker wakker? We hebben eigenlijk allemaal slaaptekort. Eigenlijk wel, hè? Mm, mm. En koffie, even, helpt niet. Daar ga je alleen maar fouten van maken. Oh. Beter, ja, het is dus Nederland, Nederland... Ik zet het even weg. Ja, be ja. Sorry, beter geen koffie. Oké, okay, doe ik niet meer. Goed. Nee, uh, ja. En als je iets, net een hele drukke vergadering hebt gehad of zo... en je moet even iets nieuws leren, zelfs al heb je geen tijd om te slapen... Even rust pakken, niet meteen die smartphone erbij, niet meteen naar je computer, want als je die rust pakt, of ja. je nou slaapt of wakker bent, dan kun je tenminste informatie in je geheugen opslaan. Wij denken soms dat je alleen maar productief bent als je druk doet, ja. maar mensen denken juist slimmer als we ze even rust geven, want dan gaat je brein aan de slag. Ah. Nicoleen. Hmm. Ik heb uh, eerder in het programma een paar keer geroepen... dat mensen vragen konden, konden mailen aan jou of twitteren. En ik kreeg in de mail van Jonas de vraag... waarom krijg ik mijn pubers niet uit bed? <laughs> ja, heel <bekende> graag. <laughs> even wat je moet weten. Iedereen heeft een anders afgestelde biologische klok. Net even anders. Avondmensen zijn niet lui. Je kunt gewoon zeggen, ga vroeger naar bed, maar die worden om 11 uur juist wakker. Oh ja. En die moet je ook gewoon uit laten slapen. Flexibele werktijden zijn een top idee voor de productiviteit. Pubers hebben iets speciaals, namelijk dat in het puberbrein er een soort van ingebouwde avondmens ontstaat. Die worden ook echt pas avonds actief en dan kunnen ze ook echt niet slapen. En s'ochtends, ja, zie ze maar het bed te krijgen. Dat is net alsof je jezelf om half vier uit bed moet slepen. Dat is niet makkelijk. In Amerika hebben ze geëxperimenteerd met scholen gewoon wat later, middelbare scholen wat later te laten beginnen. Wat ja. blijkt dan die kinderen halen veel hogere cijfers ja. omdat ze even uit mogen slapen. Ja, ik, ik moet even, de ik kan toch niet meer op, op uh, zijn naam komen. Maar ik had een filosofiedocent ooit en die uh, daar, daar daar heb ik heel lang mee gepraat en toen heb ik hem van overtuigd dat ik niet 's ochtends om half negen meer op school hoefde te komen. Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja. maar er we ging wel een hele regeling bij. Dat ik dan ook. Ik mocht geen tentamens doen, maar alleen de hertentamens. Dat was dan okay. de afspraak. Dus ik kreeg maar één kans. Uh -huh. Maar ja, ik heb toen gewoon. Uh, en ik kreeg van hem alle, alle stof uh, toegestuurd. En ik hoefde niet meer op college te komen. En ik zeg, Kijk, ja, ik het ben het gewoon is... nog niet wakker om half negen. Nou, dat vond ja. hij een goed argument. En heel veel mensen <laughs> niet. En dan kun je. Ik bedoel even, voor de, voor de ochtendmensen die denken: nou, oh, dan ga ik toch gewoon wat eerder naar bed. Ja. Denk even na. Stel, het is half elf, je denkt, nou, ik heb het echt gehad, ik wil nu naar bed. Ja. En dan belt je baas van, ja, er is de spoedklus, kun je nog even. Dan zit je er niet lekker in. Eigenlijk trekken de meeste avondmensen, ochtendmensen, die trekken dat gewoon. Ze nee, nee. zeggen, ja, dan, dan, dan, dan kan ik geen normaal werk meer doen. Nee. Dan, dan ben ik op. Zo voelt een, ochtendmens zich een avondmens sorry, zich om half negen zonder. Maar hoe zit het nou met die pubers? Want uh, ja, nou, Zijn er nou adviezen het. van wat je kunt doen? Want ze moeten toch ze... ja, het ja, moet op een gegeven moment naar Het nou, is ja. ze, uh, heel goed om te beseffen dat ze echt niet luid zijn. Dit is puur chemisch in het brein. Kunnen ze niks aan doen, gaat ook weer over. En natuurlijk is het wel handig om s'avonds uh, alles wat en... licht geeft, zoals computers, uh, smartphones en dat soort dingen, uit te laten stellen. Oh ja, nee, dan krijg dan je, je geen je ruzie in huis met pubers. Ja, ja. <laughs> Um, het uh, is even voor, voor iedereen die toevallig wakker is als puber, het lijkt me, het lijkt me sterk en meeluistert, het is even doorbijten. Um, als je je docenten kan overtuigen dat je het eerste uur gewoon vrij kunt hebben, doen, doen en nog eens doen, stuur ze maar naar mij. <laughs> Dan ga je het nog druk mee krijgen, Nicolien? Ja. Nee, helemaal niet, want er is geen puberbakken nu. Um, en en, en uh, Nicolien, de vraag die ook regelmatig hier voorbij komt van verschillende kanten... en eigenlijk moet je geen antwoord geven, want ik raak mijn luisteraars kwijt... is uh, wat doe je tegen slaapproblemen? Ja, dat is, is een serieus te nemen probleem. Ah, ja. Dat kan natuurlijk niet in één tip oplossen. Het is belangrijk om erachter te komen waar het er komt. Ik bedoel, voor sommige mensen is het zo simpel als een slaaphygiëne zoals... Uh, ja, sinds de invoering van elektrisch licht denkt ons lijf constant... hé, hey, is, het, is het nu dag? Nee, is het nu dan dag? Dus dat kan je biologische klok best wel ontregelen. Um, omdat je gewoon steeds uh, daglichtimitatie krijgt. Uh, het licht dimmen s'avonds helpt soms al heel veel. Maar vaak zit het slaapprobleem op een ander vlak. Het kan emotioneel zijn, maar soms is het ook gewoon pure medisch iets. En dat kan alleen een arts oplossen. En dat is echt te verzoeken. Ja, maar die kleine tips. Volgens mij was jij degene die ooit tegen mij zei van als je nou niet kan slapen, ga er dan heel even uit en doe iets en ga dan weer slapen. Ja, dat, dat werkt ook wel. Ja. En um, wat ook gewoon, waar, waar ik heel blij van word als ik niet kan slapen, is dat als je je brein rust geeft, gewoon uitrusten, dat het neurologisch bijna hetzelfde eruit ziet als dat je aan het slapen bent. Dus wat mijn oma altijd zei van nou meisje, als je niet slaapt rust je, je ook uit. Ja. Is ook echt waar. Tenminste, als je op hersenscans kijkt, lijkt het er wel op. En als je nou alle lichten uit doet en de radio zachtjes aan, rust je dan ook uit? Ik wel. <lacht> ja. Kijk, dat ja, hoor ik er graag. Er zijn nog steeds prikkels binnen, dat is wel waar. Dus je, je brein blijft nog steeds aangesproken op de actiefstand en niet op de uitruststand. En als je nou niet kunt slapen en je denkt overdag van nou, ik trek het even niet... neem dan geen koffie of een poedersoepje, maar doe dan gewoon even een dutje. Want dan oh ja. ben, je toch weer, ben je toch weer scherp en alert slaapje. Nou ga lekker slapen, Nicolien. Dank je wel. Jij ook. En gefeliciteerd hè, met Wereldslaapdag. Ja. Emancipatie voor de slaap. Dank je wel <laughs> Doeg, Doeg. Hoi. Peter Ankersmit. Goedenacht. Hallo Astrid. Hallo. je Nicoline nou een poedersnoepje? <laughs> ja, ja, zoiets. Iets met poeder. Nee, een soepje, weet je wel? Zo'n oh, vier, vier uur moment. Oh, okay. oh, okay. Zo'n oh, okay, vier nee. uur poedersnoep moment. Ja. Ah ja. Oké. Okay. Ja, Ik ben toch meestal wel heel erg wakker om deze tijd. Waarom? Dus, waarom? Ja, ik, ja ik, ik weet niet. Ik ben nog een puber, denk ik. Ah ja. Of, nee, dan ben je juist s'morgens. niet wakker nu. Ja, ja. Oh, dan ben ik niet wakker. Nou, nee. S'mor s'morgens ben ik geen, uh, geen dubbeltje laat. Maar het is ochtend, hè? Het is al dertien minuten ja, voor zes. Er zijn maar. mensen die nu gaan ontbijten. Ja, en werken. Ik weet het. Mijn ja. collega's beginnen al. Ja. Maar waar bel je eigenlijk wel over, Peter? Uh, Tesla. De man die de, de link legt, of die, die uitvond hoe je geluid, uh, spraak en muziek... Ja. Uh, om kon zetten in radiogolven. En dan uh, zeg maar te sturen of uitzenden. En uh, aan de andere kant ze weer wist te zetten in geluid. Was het niet een Tsjech? Een Tsjech? Een ja, we hebben het er laatst over gehad weer. Ja, Tesla. Ja. Ja. Was het bij jou? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Oh, dat weet ik niet meer, want ik heb het wel natuurlijk weer van de radio. <laughs> Uiteindelijk maar wel. Ik dacht dat het, uh, dat het op een avondprogramma was van VP Ron. Oh, dat, dat is... zou ook heel goed kunnen maar, hoor. Ja. Uh, dan luister jij dus ook wel eens naar een andere programma. Dat wil wel eens voorkomen dat ik naar de radio luister, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, leuk. Ja. Maar, maar Peter... Um... Tens slaag. Ja. Want, want hij, uh, Tesla was degene die dat technisch allemaal mogelijk maakte. Maar de vraag van Ton is dus wie voor het eerst een radioprogramma maakte. Tesla. Ja, dat, dat moet ook haast wel. Want hij bedacht inderdaad dat je zowel ja. muziek als spraak nodig had. Om dat, ja, uh, dus, ja. ja, dus toen uh, gaf hij, denk ik, een, uh, toen het lukte wel in de WK. <lacht> hij, was, hij was in ieder geval blij. Dat kan ik me voorstellen. Ja, denk, ja. ja. ja. en hij heeft nog heel veel andere dingen ook uitgevonden. Ja, precies. Maar wa, waar, in welke context hebben we het nou onlangs over hem gehad, Hippod verdoeren? Ja, ging, ging het over elektrische auto's? Nee, ik weet het niet meer. Nee, dat was met Ruud Lubbers. <lacht> ja, nee, is oh, ik het, Toen ik die dat bericht, wein. dat was vorige week zaterdag, toen hoorde ik dat bericht. Ruud Lubbers is omgevallen met zijn elektrische auto. Ja, hij dacht, hybride betekent dat je er ook mee kan sleeën. <laughs> ik denk dat dat het was. Maar Hoe kun je nou omvallen? Maar goed. Nou, nou, laat als, ik je, als, je, als je over de provinciale weg rijdt, maar hij was geloof ik in de stad. Ja. Maar, ik rijd vaak uh, zeg maar, uh, over de provinciale weg, de Zuiderzeeweg en zo, op de Veluwe. Dan zijn die bushalters, die, die, die zijn echt heel hoog. Ja. Heel dicht bij de weg, zeg maar, vlak naast de weg. De, als je daar per ongeluk met twee wielen oprijdt, met een gangetje van 80, ja. dan denk ik dat je auto wel een... Uh, een zwieper ja, kan maken, ja. Een ja, een sweeper kan maken. Ja. Daar dacht ik aan, maar later hoorde ik dat hij het in Amsterdam had gedaan of ergens in de stad, in Den Haag, of ik weet niet meer. Ja. In een stad, en misschien hebben ze daar ook van die grote... Ja, hij zal gewoon wel een vluchtheuveltje gepakt hebben. Ja, of zo. Ja. Dus. Oké, okay, nou dus, dus uh, we, we kunnen nu constateren. Tesla als uitvinder, Marconi als uh, degene die er weer mee is gaan experimenteren en uh... ja, het is andersom. Marconi die had, uh, die had het uitgevonden, maar met uh, signalen. En ja. Tesla die dacht dat hij daar, uh, die is daarop door gaan breien. Ja. En die heeft het uh, met uh, spraak en geluid. Uh, Oh, ik dacht dat het heel andersom was, dus dat Marconi dat later Marconi kwam. Piepjes. Marconi kon piepjes door de lucht, uh, radiogolven, uh, piepjes omzetten in radiogolven. Oh, ja. En Tesla heeft uh, spraak en, uh, en muziek en zo. Uh, dus dus. Uh, ja, nou dan is denk ik dat toch degene waarnaar Ton op zoek was. Of inderdaad, ja. ja. Of, uh, nou ja, goed. Dat, uh, dat, dat, dat gaan we hem hierbij dan gewoon uh, opdringen. Of uh, ingenieur Itzerda. Die vind ik ook goed. Ja, dat was ook uh, interessant. Ja, ja. ja daar zijn we een heel eind. Dat is ook alweer die dat zei. Uh, er was net iemand aan de telefoon. Dat was Timo. Oh, was het Timo? Ja, nee, maar het is... Net... Nou goed, hele uitzendingen. nou ah, goed, uh, dankjewel Peter. Oké, okay, graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Oké. Okay. Dag, dag, dag. Martin. Hallo, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, dat is, ik vind het echt een goede regeling die wij getroffen hebben. Zo ja. rond zessen nog heel even bellen, want er komt zoveel voorbij op de chat... dat ik het bijna niet meer bij kan houden. Ja, de zes voor zes noem ik het. Ja, de, de, het zes voor zes chatmoment. Jij eventjes... Uh, eventjes het is, dan zijn we wel iets te vroeg trouwens. Nou ja, maakt niet uit. We praten gewoon vier minuten vol, dan met zes voor zes. Dan ga je even vier minuten over niks praten. En dan om zes voor zes nemen we nog even door uh, wat er op de chat nog uh, gezegd is over de verschillende onderwerpen. Heb ik iets gemist? Uh, nou, ik heb twee vragen die ik de op weet nog. Ja. Uh, waar blijft de kook als je anti-kook gebruikt? <laughs> ja. Ja, net zoals vorige week. Je gaf zelf het antwoord al op. Ja, sorry. <laughs> Soms is het, het sterker dan uh, ik. Ja. Uh, het lost op. Ja. Ja, er zitten gewoon in die anti-kalk zitten deeltjes die dus zeg maar de kalk uh, vasthouden, zodat het niet in de kleren en dergelijke terecht komt op, op, in de vaatwasser op de glazen. Kijk, zie je? Nou, dat en logisch, dat ja. uh, werkt sneller dan dat het gewone zeep werkt, waardoor de zeep dus gewoon het, de afwas kan doen. <laughs> Jij moet echt bij een reclamebureau gaan werken. De zeep kan de afwas doen. Het ja, klinkt oh, echt ja. heel aanlokkelijk. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dan hadden we nog de vraag over de eerste uh, uitzending van de radio. Ja. Dat is Radio Itzerda geweest. Ofwel meneer Itzerda. Ja. En uh, die heeft in Nederland in 1919 de eerste uitzending gezorgd vanuit zijn huiskamer. 1919? -19. Ja. Dat is nou, als je nog eens een markt. precies wil weten, 6 november. 6 november is dan weer minder mooi. Was het nou. wel? Ja, 19, de negentiende was misschien mooier geweest, maar ja, daar kunnen we nu niks meer aan doen. En vanuit de huiskamer is ook wel dat, dat wij daar dus van die keurige, geconditioneerde, prachtige, aangepaste studio's van gemaakt hebben. Ja, nou hij had dus ook, en dat vond ik wel even leuk om te lezen. Uh, tegenwoordig heb je zo'n mooi bordje met uh, stilte of zo, dat dan aangaat. Hij had gewoon een bordje opgehangen bij een lampje van het licht, dan koppen dicht. <laughs> Dat vond ik wel even grappig om uit te vinden nog. Brand het licht dan koppen Dat wij dat hier onder, dat wij Even kijken wat er bij ons op staat. Oh, gewoon on air? Ja. Ik denk en dan dat. Niet in het Nederlands, gewoon ik, in het Engels. Ik ga een stift zoeken en dan maak ik er ook uh, brand het licht dan koppen dicht van. Ja, dat ja. vond oh, wel leuk. Ja, ik ook, inderdaad. Ik krijg trouwens nog een mailtje uh, vanuit uh, Sint-Petersburg van uh, Rudolf de Jong en dat is uh, heel schattig. Die zegt: uh, ik zit hier, ik, die zit even te luisteren via de stream. Ik wacht op de taxi die me naar het vliegveld moet brengen. Mooi even de tijd om het wasmachineverhaal even nog op te lossen. Dus die komt nog even terug uh, op de het wasmachine. Eén: als de kraan dicht is en de kraan lekt niet, dan komt er nooit, nooit water vanuit de kraan in de trommel. Twee, soms pompt het programma de trommel niet helemaal leeg. Niet iedereen kijkt wel of de machine leeg is. Afhankelijk van het type kan bij een lekkende klep... dan water dat nog in de afvoerslang blijft weer teruglopen. Het pompsysteem werkt dan niet goed en wanneer de kraan dan wordt afgesloten... blijft er ook water onder de druk in de slang staan. Als de klep dan lekt, blijft het water nog weer even doorlopen. En dan drie, water dat achterblijft in de aanvoer- of afvoerslang... dat langzaam in de trommel loopt, dat kan door kalk in de klep of erosie. En B, de oorzaak kan ook in het programma zitten. Bij de laatste pompcyclus pompt hij dan de trommel niet helemaal leeg. Kijk, dat is iemand die heeft daadwerkelijk verstand van wasmachines... ook al zit hij dan in Sint-Petersburg. En uh, het grappige is, hij komt ook weer met die kalk. Maar ik heb net geleerd, als we dan gewoon antikalk in de wasmachine gieten... dan lost de kalk op, toch Martin? Ja, maar dat hangt een beetje vanaf hoe hard het water is bij... Ik bedoel, als ik kijk bij mijzelf dan hebben we hartstikke zacht water... en dan is het niet eens nodig. Oh, oké, okay, dat scheelt weer. En uh, ik krijg van Ellie nog een hele lange mail... en ik, uh, ik zal even proberen die uh, uh, nog een beetje kort samen te vatten. Maar die schrijft, er zit in heel veel dingen die er niet zo uitzien... wel plastic. Zeep die we gebruiken, bijvoorbeeld antiseptische zeep... bevat plastic... Met een heerlijk mondgevoel bevat plastic. Hele kleine minuscule plastic deeltjes. Die door ons niet te zien zijn. Even kijken. Vissen en straks wij ook mensen als consumenten. Zit vol met deze minuscule plastic. Gebruik geen tandpasta met een fijn mondgevoel. En niet van dat antiseptische handwasmiddel. Deze kleine en zeer kleine minuscule deeltjes. Ja, tasten van alles aan. En veroorzaken allerlei problemen zie ik. Dus uh, er zit dus ook plastic in. Bijvoorbeeld zeep of tampasta. Ik wist dat niet. Wist jij het, Martin? Nee, nee. Dat is dat niet voor mij. Plastic in de tampasta. Nou, even kijken, want als ik dan uh, de lijst doorkijk met vragen en met antwoorden, dan hebben we volgens mij alles uh, keurig netjes afgerond. Ja, en hoeveel waren het er nou? 25? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat ga ik straks even voor je natellen. Dankjewel, Martin. Graag gedaan. Oké, okay, een hele goede nacht nog. Doei. Ja, en de chat is te vinden op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Dus dat uh, kun je uh, volgende week kun je daar ook weer melden. En dan zie je dus nog weer extra dingen voorbij komen. Willem, mij een goede nacht. Oké. Okay. Oké, okay. hallo. <truid> Uh, Willemijn, oh Willemijn, die dacht dat ik het tegen haar had. Toen ik zei van, je kunt volgende week terugbellen. En die hangt er gewoon op. Oh, dat was niet zo heel erg verstandig van mij. Dat had ik beter aan kunnen, pik uh, aan kunnen pakken. Maar misschien dat Willemijn inderdaad dan volgende week nog even kan bellen. En dat kun jij ook doen. Want volgende week donderdag, donderdagnacht is er weer gewoon een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Met vragen en antwoorden. En tot die tijd kun je iets van je laten horen via nachtzuster. omroepmax.nl Dag!